Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Waarom is een blikje cola hier 1,50, terwijl je er in Duitsland maar net meer dan een euro voor betaalt? Ons kabinet wil kijken of er een einde kan komen aan zulke prijsverschillen. Want door inkoopregels kosten sommige dingen hier dus veel meer geld dan in andere EU-landen, vertelt mijn collega Julius van de Economieredactie. Producenten van bepaalde producten, cola of koek, die leggen dan beperkingen op aan winkels waar ze hun producten vandaan halen. En uh, Nederlandse supermarkten mogen dan bijvoorbeeld alleen bij de Nederlandse leverancier inkopen en niet bij een verkoopkantoor in bijvoorbeeld uh, Duitsland waar het uh, goedkoper kan zijn. Als die inkoopregels er niet zouden zijn, zou dat consumenten in de EU samen miljarden schelen. Honden die lekkages in het stadsverwarmingsnetwerk of Dat gebeurt sinds kort in Almere. De geur van water van de stadsverwarming is net anders dan van gewoon water. Ook de natte isolatie van de stadsverwarmingsbuizen geeft een specifieke geur af. En Tucker is een van die honden. Die ruikt waar onder de grond een lek zit, vertelt begeleider Wesley. Kijk, nu zie ik al dat hij wat ruikt hier tussen. Ziet hem anders tekenen, ziet hem kijken. springen. Kijk, dus hier lopen, onder loopt de leiding. En dit is eigenlijk zijn melding. Ja, als stukken een lekker ruikt, wordt de tegel op straat gemarkeerd. en gaat een onderzoeksteam ermee aan de slag. mogelijk gaan honden als stukken op meer plekken in het land aan het werk speelt Ajax na de zomer in de Europa League. Ze moeten zich eerst nog plaatsen voor het toernooi. En vandaag was daar de loting voor. De Amsterdammers moeten of tegen Astana uit Kazachstan... of tegen Gorets uit Bulgarije. En makkelijk is het tot nu toe niet geweest... maar Engeland ploegt rustig verder op het WK. In de achtste finale tegen Nigeria moesten penalties de beslissing brengen. Engeland won. Bondscoach Sarina Wiegman blij. Ja, en as we speak zijn Australië en Denemarken aan het knokken om een plekje in de kwartfinale. Nederland mag in de nacht van donderdag op vrijdag weer tegen Spanje. Het weer op veel plekken droog en een lekker zonnetje zelfs bij een graad of 19. Ook morgen zon, later op de dag wel weer regen en opnieuw zo'n 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen staat tussen Badhoeverdorp en Amstelveen-Stadshart... 4 kilometer file. 10 minuten is de vertraging door de werkzaamheden op de A10 Zuid. Tussen Amsterdam, Sloterdijk en Schiphol Airport rijden geen treinen door een aanrijding. Dat duurt waarschijnlijk tot 5 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit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 Een lekkere hit uit uh, 1986. Dat was uh, Sly Fox en Let's Go All The Way. Nou, dat gaan wij zeker ook doen bij een nieuwe aflevering van uh, Zandvoort op zaterdag. Het is weer zaterdagmiddag. Normaal gesproken schijnt altijd de zon dan, uh, Benno Veugen. Maar ja, uh, Rob waar heb je hem gelaten? Uh, nou, uh, toen ik wegging uit Heemstede, dat is enige uren geleden... toen uh, begon het al te spetteren. En ik was uh, natuurlijk diep verontwaardigd, want ik was overtuigd dat ik een droge tocht had... Dus ik heb gefietst, gefietst. Dat was niet te geloven, en uh, nou, redelijk droog overgekomen. Maar ja, uh, de regen heeft ons ingehaald. En het blijft de hele middag regenen, dus blijf bij je radio. En Jeze, we maken ja, er komen vandaag ook een, uh, nou, qua weer, uh, niet echt uh, lekker weg Nee, maar het wordt allemaal beter. Word, het je. wordt beloofd. Het wordt beter. We krijgen nog zomaar Richard. Precies. Ja? Ja, ja, ja, ja, ja. Gelukkig. Richard Buitenhek bij ons in de uitzending, in de studio zelfs. En uh, hij is uh, weer redelijk op adem uh, gekomen, want uh, Richard is komen lopen uit uh, eerst Noord-Frankrijk, toen Luxemburg. En nu helemaal naar uh, zijn eigen Zandvoort. Dus uh, het, ik ben blij dat je er bent, Richard. Ja, dus, uh, ik ben ook blij dat ik er ben. We gaan straks weer verschillende onderwerpen met Richard doornemen. Natuurlijk het weerbericht. En we hebben heel veel nieuwtjes. Um, nou, en, en natuurlijk fijne muziek. Zeker weten. Nou ja, je zei het hè, Het regent en uh, regen en nog eens regen. Dat hebben wij allemaal uh, hier uh, in Zandvoort. Het is dus zomaar, maar je belooft het al. Het gaat beter worden, gelukkig. Ja, het gaat beter worden. Echt. Ja, hier is bluf en het regent harder dan ik hebben kan. Je buien maken vlekken op mijn haagolwit humeur. Ik heb mijn handen. TV Ah, lekker hè, de muziek uit de jaren tachtig, joh, de ABC en The Look of Love. Daarvoor trouwens bluff en het regent harder dan ik heb kan. Dat vanwege het weer uiteraard, Benno. Ja, zeker. Nou ja, dat blijft ook voorlopig regenen, dus stel je er maar op in. horen oh, dat en... het zal wel van je, toch? Of ja. Oh denk... ja, ik moet het weer ook nog wel doen. Ja, dat is, uh, dat is altijd zo fijn dat ik mag uh, een beetje de het slechte nieuws gaan brengen. Altijd. Nou, Benno, ja. normaal gesproken is het altijd zon, zon, zon en nog eens zon. Ja, dat is waar. Ja. Dus, of een <laughs> storm. Of... Storm hebben we die troon. Ja, hebben we ook voorspeld, trouwens. Ja, ja het lijkt nemen. hard genoeg. Ja, ja, ja, precies. Goed, um, Richard Buitenheek in de uitzending. Uh, want uh, ja, het is um, weliswaar uh, pas 5 augustus... maar 2 september gaat het eigenlijk allemaal weer beginnen... Dan, uh, Richard, dan ga je weer uh, beginnen met je Mindful Wandelingen. En ja. waar start je deze keer? Uh, nou, we gaan een uh, lange wandeling doen. Dat doe ik uh, meestal één keer per jaar. Dat is een lange wandeling, klinkt heel zwaar. Maar dat ja. is tien kilometer in plaats van acht. <coughs> dan beginnen we bij de ingang Zandvoortse Laan van de Waterlijnduinen. Duinen. En dan lopen we binnen door. Uh, ja, ik noem dat altijd uh, naar de rugzakvosje. De kenners die kennen dat. Dat is een beetje halverwege. Waar het rugzakvosje toen, uh, toen leefde. En daar heb je wel de kans dat je daar uh, het rugzakvosje vosje ook komt. En, en soms heb je ook een, uh, heeft hij ook kinderen. Dus dat is wel leuk. Maar leg even uit. een uh, Rugzakvosje? Ja, wat, dat wat, heet wat, zo omdat hij, uh, hij... kwam altijd aanlopen als je rugzak rugzak opendeed. Dan dacht, <lacht> dan dacht hij dat je voedsel had. Oh ja, ja, ja. ja. Dat is gewoon bedelaar. Bedelaar, ja. ja. ja, ja je mocht hem niet uh, voeren. Maar het een, werd ik, ik, gedaan. Ik heb één keer meegemaakt. dan ben ik daar een uh, uh, soort van in slaap gevallen. Oh. En ik dacht, wat, wat voel ik nou aan mijn voeten? En toen keek ik. En toen had hij dus zijn bek al om mijn grote teen heen. <laughs> ja, ik zeer het. Jezus. Dus ik jaag hem weg. Ik, ik val weer in slaap. Kwartiertje later. Ik denk, wat is er nou? Precies hetzelfde. Dus zat hij weer met zijn bek zo om mijn grote teen heen. Jezus. Ja, dus hij was helemaal niet schuw. Nee. Dus eigenlijk uh, best wel gevaarlijk. Want uh, die vossen, die, uh, er komt hondsdolheid. Was vroeger, uh, moest je daarvoor opletten. Ja. En um, oké okay, dus de, van uh, en, maar hij leeft nog steeds de rugzak voor. Ja eerlijk gezegd eh uh, ja, geen idee. In ieder geval ernaar zaten dus waarschijnlijk er lopen wel, we wel vosjes rond en ja, nog, ja. nou precies die is dat uh, weet ik het. Nee nee, ze niet. lijken zo op elkaar. Ja, ja precies. Ehm <laughs> um. Forse, forse genoeg trouwens in de waterlijn in mm. uh, Herten Het ook nog steeds. Dat ja. horen we vanochtend toch weer in Wat de goede Wat is He, Weet ik eigenlijk niet. Ja. Uh, maar ja, het is, geen, het is in ieder geval een aanwas van 30% per jaar met ja. die damherten. Dat wil dus je, je kan wel blijven schieten. Dus, uh... ja. Je komt bijna niet meer tegen in het dorp trouwens. Oké, okay, dat niet. Nee, echt uh, heel weinig. Nou ja, of... Nu en dan een, een vluchteling het, of zoiets dergelijks. Nou, ja, ja, ja. Maar, uh... nou, in ieder geval, als je Zandvoort uitrijdt uh, richting Bentveld... dan zie je rechts van je zie ze gewoon uh, nog zat uh, graag. Ja, in de waterlijn daar zelf. Ja, ja. ja. ja oh. en jij, al die foutjes worden zwanger, hè? Ja, ja, ja, een keer wel. Ja. Uh, Oké, okay, maar jouw wandeling die gaat uh, niet richting Bentveld. Want die gaat eigenlijk de hele andere kant op van 2 ja, september. die gaat naar het strand. Ja. ja. En dan uh, komen we ten zuiden van het naagstand uh, op het strand. En dan lopen we terug naar, uh, naar Zandvoort. Oké. Okay. En dan kun je zelf kiezen of met de trein terug... of je loopt terug of uh, je pakt daar de trein helemaal naar huis. Dus dat, uh, dat moet je zelf weten. Maar dat is dan 10 kilometer. Ja, en dan nog een kopje koffie onderweg. Ja, nou, ja, ik, uh, ik geef altijd een kopje koffie en thee en is het lekkers. Oh ja, dat neem onderweg. je mee, ja. ja. En uh, als we daar dan uh, aangekomen zijn op het strand... dan uh, gaan we dan met z'n allen wat, uh, wat drinken ja, ja. voor de liefhebbers. Hartstikke leuk. Even nababbelen, want het is een stiltewandeling. Dus, ja. uh, en tien meter uit elkaar. Ja, ja. ja, dus, ja, ja. En, uh, dus het is altijd wel lekker. Je, een beetje op jezelf en toch niet alleen. Ja, het is echt die, dat mindfulness gevoel. Hè, wat, je, wat je ook bij mediteren en zo hebt. Dat krijg je heel erg bij dat, uh, bij dat wandelen. Dus de bedoeling is dat je die natuur helemaal op je in laat komen. En dat jij daar natuurlijk heel erg rustig van wordt. En ontspannen en relaxed. Maar ook omdat je kunt niet praten. Want je loopt 10 meter van elkaar af. Dus het is heel erg ontspannen. Maar je hoeft ook niet uh, je te bekommeren om de tijd of de... Ja. richting, Want dat bepaal ik allemaal. Ja, ja, ja. Dus je kan je volledig overgeven. En dat is ontzettend lekker aan mijt van wandelen. Ja, ja, ja. En het leuke is natuurlijk... waterleiding duinen, je hoeft je niet aan de paden te houden. Nee. Dus, uh, je kan, doe hem uh, ook niet. Uh, no, doe we ook niet. Nee. Doe maar nooit. Uh, maar gewoon door alle vaarten en dalletjes en, ja. uh, en overal gaat hij doorheen. Uh, geweldig. Nee, we hebben een goede, goede orde als het uh, niet mag. Zoals we kennen we daar nou ja, we ja. uiteraard. het uh, infiltratiegebied mag je natuurlijk ook niet in. Nee. Nee. Goh, het begint allemaal om half elf. Dan is het verzamelen aan de Zandvoortselano nummer 130. Dat is het adres van de Amsterdamse Waterleiding Duinen hier in Zandvoort. En, um, en het duurt tot ongeveer drie uur. Ja. Dus nou, dan is die dag wel een beetje om en dan heb je een zeer welbesteden dag gehad. Ja, ik denk het wel. Dat denk ik ook. Ja, heel gezond. Um, waar kunnen mensen zich opgeven? Uh, het makkelijkste is uh, de website www.mindful-wandelen.nl www.mindful-wandelen.nl En daar kun je opgeven. Ja, ja. oké. Okay. Uh, we gaan naar een uh, verzoekplaat uh, van jou. Eh. Um, en daarna gaan we praten over uh, een blog. Jij schrijft Box. Box, zeg ik het goed? Box. Ja. En uh, wat gebeurt er als er een baby in een te hete auto achterblijft? Uh, en dat is een, een pittig uh, verhaaltje. Uh, daar gaan we het straks over hebben. Uh, ik denk nou, ik haal hem eruit, want. Uh, het is weliswaar nu een regenachtige dag, uh, maar het wordt weer heet en dan zulke dingen worden ook weer actueel. Dus uh, uh, vandaar. Um, maar wel gaan we nu zijn... Uh, ja, Richard uh, doet het nu uh, tien jaar, dat uh, mindful wandelen, uh, Richard. En speciaal voor jou, vanwege je tienjarig jubileum draaien we bijna helemaal, deze uh, die je aangevraagd hebt van uh, Led Zeppelin. We hebben het beloofd. We draaien bijna helemaal, Richard. Dankjewel, Rob. 1972. Hoe oud was je toen, Richard? Oh, toen de plaatje... Was en, ik Het was 13 jaar. Oké, okay, ja, nee, dan is het wel een plaat die je zeker onthoudt. Of nog andere herinneringen bij de plaat die je, die je denkt van nou... Een eerste kus. Bijvoorbeeld. Nee, eigenlijk niet. Nee, ik vind het gewoon een supermooie plaat. Ja, het is ook een hele mooie plaat. Dat was uit de tijd van Radio Veronica denk ik, ja, of ja. Radio Noordzee. Ja, gingen we nog protesteren omdat het ja, opgeven. Ja, van Den Haag. Het. Dat was mijn eerste en mijn laatste. En ik geloof ik, twee demonstraties ben ik ooit meegewezen. En dit, uh, dat was ja, er één ja, van. Ja, dat was heel belangrijk in die tijd. Heel belangrijk. Bon. Ja. Ja. Veronica gaat ja, door. Ja, he? precies. Ja, ja. Ja. Zeg Richard, uh, jij hebt een, uh, een blog geschreven. Ik weet niet meer precies wanneer. Het, het, leid, het leek mij dat het een tijdje geleden is. Met als titel, Wat gebeurt er als er een baby in een te hete auto achterblijft? Kan je je nog herinneren wanneer je hem geschreven hebt? Nou, het is een uh, stuk uit mijn boek. Ja. En dat boek heb ik in 2017 geschreven. Dat boek heet Belemmerende Overtuigingen. En dit is een voorbeeld van hoe een belemmerende overtuiging kan ontstaan. Okay. Vandaar dat ik het heb opgenomen. Ja. Maar ook gebaseerd op waarheden. Omdat er ook in die tijd stond er een nieuwsbericht van een baby. Die dus inderdaad door een politieman werd gered. Ja, gered. In dezelfde ja. situatie. Ja. Nou, even wat... Uh, hoe de temperatuur kan oplopen in een auto als de zon erop staat. En dat is... Uh, ik heb het even nagekeken. Binnen een uur kan het echt met 20 graden tot zeg maar een kleine 50 graden binnen een uur kan de temperatuur oplopen in een auto. En dat is, dat is buitengewoon ongezond. En, helemaal voor baby's, omdat baby's niet zweten. En nou, dat leidt tot grote problemen. En dit jaar is er in juni nog een, een baby in de Belgische stad Charolois uh, overleden. Notabene, dat is heel cynisch eigenlijk ook... op het parkeerterrein van een ziekenhuis. Ah. Tja, het, was, uh, het kindje was vergeten door de moeder, meisje. En, um, dus die bleef in de auto achter met uh, de, het gevaar van oververhitting... en alle narigheid van dien. Um, maar goed, jij hebt in 2017 deze blog geschreven... Um, en bij jou gaat het niet zozeer om het, het, het medische achtergrond... maar meer om de traumatische ervaring van dit kind heeft het wel gered, gelukkig. Um, en uh, beschrijf even hoe, hoe dat kind dan, zeg maar later werd het ook weer meegenomen in de auto... hoe, het, hoe dat kind zich uitte. Ja, nou het punt is dat uh, wij krijgen allemaal ervaringen mee op het moment dat wij... Uh, <coughs> Op het dat wij um, allemaal dingen mee maken, We noemen dat ook wel eens grote of kleine trauma's. Ja. Um, en die slaan we allemaal op. En waarom doen we dat? Het heeft een reden. Namelijk dat we er de volgende keer voor oppassen. Dat we ook nog een keer in zo'n situatie komen. Ja. Ja, dus dat is de hele reden dat wij uh, belemmende overtuiging hebben. Ja. Zo'n baby ook. Die, uh, die zit dan in de, in de auto. En die ervaart ineens van ja, mijn moeder is weg. En het wordt warm. En ik krijg dorst. En uh, die, die voelt echt... De dood. He, die komt echt in de buurt, he, die, die ja. dood. Die is die, wow, dit echt een levensstrijd wordt het. Doodsangst, denk Doodse ik. Doodsangst. En dat is ja. een enorm uh, groot trauma, natuurlijk. Ja. Kun je, ja. je wel voorstellen. Dus dat blijft zo'n baby en later een kind en, en later een volwassen mens, dat blijft dus je hele leven bij je. He, dat is een soort imprint die je niet meer kwijtraakt. Het is dus eigenlijk je dus... een onbewust proces, natuurlijk. Ja, hartstikke onbewust. En dat wordt eigenlijk zeg maar in. In het onbewuste opgeslagen deze traumatische ervaring, ja. deze doodsangst. Ja, ja. Met, met dus de reden dat het de volgende keer niet meer overkomt. ja. het ja, dus ja. heeft toch ja. wel degelijk een, een nut. Ja. Het is niet alleen maar vervelend. Ja. Ja. En hoe uit zich het, het kind werd op, op een gegeven moment uh, weer meegenomen in de auto? Uh, maar dat, uh, en die moeder die wilde uitstappen. en dat, hoe, hoe, hoe ging dat dan verder? Want. Uh, dat kindje werd er niet vrolijk van natuurlijk. Nee, dus moet je voorstellen, je zit als kindje daar. En we hebben het over een kindje van vier maanden. Dus het gaat echt over een heel jong kindje. Maar die, die, die dierlijke aspecten van zo'n kind, de, de, de, de overlevingsdrang, die is natuurlijk ook gewoon 100 procent aanwezig. Ja. Of je nou één dag bent of een vier maanden of twintig jaar, dat maakt niet uit. Dat is continu aanwezig. Dus die moeder stapt uit. Ten eerste wil zo'n kind trouwens helemaal die auto niet in. Want dat is natuurlijk uh, levensgevaarlijk. Ja. Je moet je eens voorstellen dat jij in zo'n dezelfde situatie wordt gebracht. een week later nadat je bijna dood bent. Dat, mm. dat wil je ook niet. Dus zo'n kind ook niet. Maar goed, die, die ging dan wel het kind uh, die auto in. Maar op een gegeven moment stapt die moeder uit. En die, dat kind denkt: van ja, nee, dan ga ik weer dezelfde situatie krijgen. Namelijk dat ik misschien weer bijna dood ga. Dus die, het enige wat zo'n kind kan doen is huilen. Ja. He, enorm krijzen. Dus die begint enorm te schreeuwen te kruisen, en te krijgzen. En te trappelen en van alles. Want die wil per se niet dat die moeder uh, die auto uitgaat. Ja. Nou en Nadine, zo heet die uh, moeder. <coughs> of die uh, Anna, die uh, moeder heet, zo, zo heet ze. Die, uh, die was op een gegeven moment van ja, dit, dit is zo heftig. Dus uh, ik blijf maar gewoon in de auto. Ik ga me niet... Uh... Ze wilde dan een brief op de bus doen, maar dat heeft ze maar niet gedaan. Hmm. Dus uh, Nadine helemaal blij van uh, die baby van, uh, van vier maanden. Eigenlijk ook daarmee gelijk geconditioneerd ja, natuurlijk. precies. Hè? Want je moet nog maar als kind iets vinden wat ook aanslaat. Dat ja. klinkt misschien heel raar. Maar bijvoorbeeld bij de ene moeder moet je heel erg hard huilen om iets te bereiken. Maar bij de andere moet je heel hard lachen ja, om iets ja, te bereiken. Ja, ja, ja, ja precies. Ja, ja, ja. Dus, dus dit, dit is altijd maar de vraag van hoe, hoe reageren ouders op jou uh, ja. als gedrag. Dus die ja. kinderen, dat klinkt heel raar. Want ze zijn pas uh, nou, in dit geval vier maanden. Ja. Die zijn heel erg aan het zoeken van wat werkt. En als er dus uh, bepaald gedrag als dat effect heeft... dan zullen ze dat conditioneren inderdaad. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Je hebt het over belemmerende overtuigingen. Um, het loslaten daarvan. Maar en, en, kan je die belemmerende overtuigingen nog eens uh, toelichten? Want uh, dat wordt veel gebruikt, uh, deze term, uh, in ja. deze tijd. Ja, wij, uh, om te beginnen hebben we er allemaal... Uh, m, laat maar zeggen minstens 50. Oh, He, dus dat, dat klinkt heel veel, maar ja. dat is ook eigenlijk heel veel. Want het punt is, um, al die overtuigingen zijn dus ontstaan door grote en kleine traumaatjes. En dat kan zelfs door een onterechte uh, tik op je billen, door je ouders. He. Mm -hmm. dus dat, maar het kan ook door vreselijke dingen zoals verkrachtingen. Dus dat, dat kan heel, uh, heel, is heel breed. Alle traumaatjes en trauma's die tellen daarin uh, mee. Wat ik al zei van een belemmerende overtuiging... is ontstaan eigenlijk vroeger als een ondersteunende overtuiging. Namelijk om te zorgen dat je als kind... niet meer in dezelfde situatie terechtkomt. Ja. Dus daarom zijn er al die overtuigingen... allemaal ondersteunende overtuigingen. Hmm. Hè, om je maar gezond te houden. Om maar te zorgen dat je aandacht krijgt. Dat je liefde krijgt. Dat je eten krijgt. nou Allemaal dat soort dingen. Hè. Dus daar zijn ze eigenlijk uh, voor bedoeld. Op een gegeven moment ben je dan volwassen. En dan blijven die overtuigingen bestaan. Die blijf je in je lijf houden. Dus je reageert als volwassenen, Het klinkt heel bizar. Exact hetzelfde als kind. Mm. Dus als jij bijvoorbeeld die nadien, als die dan weer in een auto wordt gezet en wordt alleen achtergelaten en ze is bijvoorbeeld 25 mm. dan zal ze nog steeds dat Spaanse benauwde ja. hebben van ja. oh god dit is levensbedreigend. En nou heb je wat interessants namelijk het gevoel zeg maar versus de verstand. Mm. Het gevoel zegt dit is levensbedreigend. Maar het verstand zegt, nee, ik kan er zelf uit. Maar dat heft elkaar dus niet op. Sterker nog, dat gevoel is altijd sterker dan het cognitieve stuk. Dan het verstandelijke stuk. Dus je wint het met je, uh, met je verstand, met je gedachten. Dus win je het nooit van, van zeg maar die belemmerende overtuiging van die trauma's. Oh, Snap je? Okay. Dus je kan praten tegen jezelf wat je wil. Maar dat heeft helemaal geen zin. Je blijft dus die angst uh, voelen. Maar er is wel een therapietje voor. Ja. Zeker, ja. ja. Er zijn een, een vier, vijftal verschillende therapieën voor. EMDR is een hele bekende. Die wordt ook gedaan door uh, psychiaters. Wordt ook vergoed. Uh, ik gebruik zelf voice dialogue. Um, voice dialogue is een manier om met jezelf in gesprek te gaan. Waarbij je dus praat met je onbewuste. Waar je, waarbij je dus praat met die belemmerende overtuiging. En um, het aparte is... Je kunt dus een deel van jezelf buiten jezelf zetten op een andere stoel bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dan kun je met dat deel praten. En dat komt uit de gestalt. Mensen moeten nog maar eens opzoeken als ze dat interessant vinden. En dan kun je dat gesprek aangaan. En dan kun je dus vertellen bijvoorbeeld tegen die belemmerende overtuiging. En dat gebeurt allemaal eigenlijk in het onbewuste. Maar je bent wel er wel bewust bij ja, ja, ja. om het even ingewikkeld te maken. Dan kun je bijvoorbeeld zeggen, van, nou, ik heb last van jou. Want ik, ik heb je niet meer nodig. Hé, je was, vroeger was het heel goed dat je er was. Maar nu is het niet meer goed. Dus zou jij alsjeblieft weg willen gaan? Nou, zo'n belemmerende overtuiging is dan nooit overtuigd. Dan moet je heel veel argumenten gebruiken. Maar meestal na een uurtje of zo, dan is hij overtuigd. En dan besluit hij inderdaad om te vertrekken. Hm. Om weg te gaan. Nou, het klinkt misschien heel ook Maar eigenlijk is het hele proces van het creëren van een belemmerende overtuiging... als je jong bent... En het weggaan van een of als je weer volwassen bent. Eigenlijk is dat precies hetzelfde proces alleen dan omgedraaid. Ja, ja, ja. Snap je? ja, ja, ja, ja dus ja. als kind maak je de beslissing. Oké, okay, ik moet gaan krijzen als mijn moeder maar achterlaten in de auto. Ja. Dat is een beslissing. En als volwassene kan je dus de beslissing nemen. Oké, okay, ik heb het dus nu niet meer nodig. Dus weer een beslissing. Ja. En ja. dat werkt. Ja. ja. Helemaal duidelijk. Hmm. Toch, ja, is dat voor iedereen hetzelfde, de mate waarin je die belemmerende overtuiging hebt? Um, ja, om te, om te beginnen Rob, heb je heel veel verschillende overtuigingen, van hele zware tot hele lichte. Bijvoorbeeld, mensen hebben ook belemmerende overtuigingen op hun identiteit. Bijvoorbeeld, ik ben niet goed genoeg. Dat is een hele zware. Dus dat ben je dan, eigenlijk wordt een heel belangrijk deel van je leven wordt gewoon bepaald door je belemmerende overtuigingen. En mensen die heel getraumatiseerd zijn... die bijvoorbeeld weinig liefdevolle ouders hadden... die hebben veel meer zware belemmerende overtuigingen. En die worden er veel meer door geraakt. Als je belemmerende overtuigingen doortrekt... dan kom je in de psychiatrie uit. En dan heb je het over stoornissen. Ja, dus in feite is dat een soort uh, lijn die doorloopt. Mm -hmm. Ja, en sommige mensen die hebben meervoudige persoonlijkheidsstoornissen... en weet ik veel, en dan, dan kom je in een heel dramatisch Ja, dan zit je echt in de pathologie. ja. ja, ja. ja. Goed Richard, dankjewel voor je komst naar de studio. Over twee weken ben je er weer. Want dan zit jij bij ons aan tafel als uh, Formule 1 fan. Ja. Want dan zitten wij gezellig in Café Rabal. En dan uh, gaan wij gezellig uh, met al onze collega's natuurlijk uh, race radio maken. Ja, en Richard uh, gaat uh, voor ons uh, vrijdag uh, naar de race. Ja, we hebben hem op de Even tribune. Even ja, ja, op maar, de tribune zit u je we, neer. Ja, ja, ja. En, uh, en dan mag uh, nou, dan bij ons in de uitzending komen vertellen wat hij allemaal beleefd voor de heeft. de vrije training gegaan is. Dus, krijg je het ja, horen dan. Kijk er ja, naar uit. Jongen. Ja, ja. Veel plezier in ieder geval alvast. En uh, we zien je over twee weken. Ja, Oké, okay, dankjewel nee. Richard uh, voor uh, vandaag weer. En twee weken, uh, over twee weken is hij erbij in uh, inderdaad uh, Rabbel. Het uh, racecafé hier in Zandvoort. I was in dreams the streets Of some old ghost town I try to believe In God and James Dean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 Voordat je denkt dat het over twee weken de Grand Prix is. Nee, dat is over drie weken. Oh. Maar we zijn er wel hoor. Ik ben nou met de Race Radio. En daarbij mag zeker ook Chester niet onder ontbreken met zijn nieuwe single. Die gaan we draaien: Drifting. de nieuwe single van Chester hoorde je. Nou, een kleine kwartier te laat, maar dat geeft helemaal oh, ja? niks, op Ja, zeker. zeker. Maar je hebt wel weer hè, voor de komende dagen hopelijk ja. Goed nieuws. Uh, of weer ja, ja, zomer. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou, uh, dat uh, komt er zeker weer aan. Uh, nu even niet. Uh, morgen ook <laughs> <laughs> Nou, lekker. Uh, morgen is het uh, pompen of verzuipen. Want uh, 10 mm water is er voorspeld. Uh, maar 10% kans op zon. En uh, even zwaaien naar Richard, die gaat weg. En een lekker windje. Ja, het wordt morgen een beetje, nou, windkracht zes. Maar dat ziet er natuurlijk heerlijk zeetje. Een uh, kijkweertje. Kreit, uh, ja, dus. precies. Dus morgen is het wel ontzettend lekker om naar het strand te gaan. Even goede regenjas aan, niet zeuren. Een capuchonnetje op. En even naar die kiteservers gaan kijken. Dat verdienen die jongens en die meisjes. Die doen daar hun uiterste best. En dat is natuurlijk een heel mooi, spectaculair gezicht. Vanaf maandag dan wordt alles beter, dames en heren. Dan is er nog maar eens even kijken. Um, 1 mm. Nou ja, dat is eigenlijk geen regen. Vanaf maandag dus eigenlijk droog met 65% kans op zon. Temperatuur is 18 graden maandag. En dat loopt op tot in de week, tot vrijdag. 24 graden. En dan is het s'nachts ook een beetje lekker zwoelen 16 graden, dat is ook wel lekker. Af en toe een wolkje, natuurlijk. En de wind zit, gaat een beetje draaien ook. Van, nu is hij noordwest. Dan gaat hij van naar het westen. Dan noord-noordoosten En dan weer naar zuidwest. Dus het is een beetje variabele wind. Maar dat mag de pret allemaal niet drukken. Dat houdt misschien het... Uh, het regendek een beetje van ons af. Dus... Uh, en ja, we kijken natuurlijk rijkholzend uit. Wat gaat het met het Grand Prix weekend doen? Zeker, dan moet het wel mooi worden. Ja, dan moet het mooi worden. Nou ja, dat is natuurlijk uh, nog niet te zien. Um, hoewel ik... Ik kan me altijd wel verheugen als het wisselvallig is met een raceweekend. Dat gedoe met die regenbanden. Ja, wel ja dat niet? blijft een ding. Ja, regenbanden zijn ze helemaal niet van uh, trouwens. Nee, nee, dat heb ik ook gelezen. Ze geleden. willen steeds uh, de intermediates uh, ja, erop ja, hebben. En, uh, maar goed, dat, uh, dat uh, maakt zo'n race wel interessanter. Um, maar voor, het, voor de komende week dus wisselvallig, oplopende temperaturen en steeds minder regen. Nou, in Amsterdam momenteel ook uh, regen bij de Knelparade. Uh, daar uh, staan ze allemaal met de uh, paraplu's en uh, met uh, die, uh, die, uh, die regenjas aan, uh, zeg maar. Maar de sfeer is uh, daar goed in Amsterdam tijdens de Canal Parade. En uh, ja, dat hoor dus juist van onze collega's. Uh, die zitten er ook allemaal trouwens. Is dat zo? Al ja, we hebben Roy Dongen en Ben Z Sonneveld. Uh, Oké. Okay, allemaal. De collega's die uh, daar aanwezig zijn. Het weer ook te volgen op onze ZFM app. Dus mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu. Dat was het weer. Ja, we willen zomer en er hoort ook zonnige muziek bij. En hebben we deze uitgekozen voor je? De nieuwe single van Baggy G heet Aranga. Ik ben USA, ik ben Me puse rica. En a no te lo paro de una vez dile que tu eres mi mujer que aunque yo soy un infiel el que se va para el carajo es él, sé que te quilla y que está llena de odio por eso que tú te vas con otro me dice que a él lo quieres eso porque yo ando con mujeres no a de boca él que te sofoca yo sé que él como yo no te choca te gusta tanto que te pone loca bájale dos a la tóxica celosa Dat is juist in het weerbericht. Nou, we gaan de zomer wel krijgen hoor. Volgende week wordt het uh, mooier weer. Amsterdam, momenteel uh, net als uh, hier in Zandvoort, uh, regenachtig. Dus ze hebben daar allemaal polschoots en paraplu's nodig tijdens de Knelparade. En als we het toch over de Knelparade hebben, nou, in de jaren 80 was er een uh, plaat die daar zeker bij zou passen: Dance Van Richanel en Dance Around the World. Every time I think of you Don't En als we zo naar de beelden kijken van de Knelparade, Parade... Nou, er wordt lekker uh, gedanst daar uh, op de boten in uh, Amsterdam, uh, Benno. Ja, grote uh, feesten uh, daar in ieder geval met uh, de jaarlijkse knelparade. Parade. We gaan het hebben over het uh, oogstfeest, want dat uh, komt eraan in de Meer. Ja, en dat is... Uh... Uh, volgende week zondag 13 augustus, dus dat kan je alvast in je agenda zetten en uh, daar rekening mee houden. Dan uh, wordt er een oogstfamiliedag uh, ge georganiseerd, dus een oogstfeest met activiteiten van jong en oud, waaronder een streekmarkt met diverse uiteenlopende producten. Geen weglopende producten, maar uiteenlopende producten. Het dorsen van graan met een dorskas en combines. Dat wordt allemaal laten zien. Je mag zelf, geloof ik, ook nog het een en het andere doen. Korenmaai met zelfbinder. Het malen van het graan tot meel voor pannenkoeken. En dat is nodig, want het is allemaal bij het pannenkoekhuis. Het rooien van aardappels uh, voor heerlijke verse frietjes. Mm, ik krijg al trek als ik eraan denk. Uh, en er zijn diverse activiteiten activite activite voor de kinderen. ...zoals een traptrekkerparcours... ...springkussen en verschillende spelletjes... Libunaren lim, melken... ...hé, hey, dat is interessant... Uh, ...strooppersen, afvoeren voor het graan uh, cultiveren van het land... Uh, ...en er zijn allerlei historische werkende tractoren... ...en landbouwmachines... ...de dames van de cateringploeg staan klaar... ...met uh, pannenkoeken, frieten, snacks, koffie, thee... ...drankjes, enzovoorts, enzovoorts... Dus eigenlijk voor iedereen valt er wat te beleven. Het gebeurt allemaal aan de IJweg 400 794 En dat is het recreatiegebied Plesmanhoek um, in Hoofddorp. Daar uh, kan je terecht. En de, de toegang is gratis. Kijk. Oké, okay, daar houden we van. Ja, daar houden we van, precies. En uh, aanvang begint allemaal om 10 uur s ochtends. En het zal wel de hele dag duren. Ik zou zeggen, ga daar lekker naartoe als je daar leuk vindt... om eens even heel wat anders mee te maken. En eens even gewoon lekker gluren bij de buren. Zeker weten. Over drie weken hebben wij Grand Prix Radio hier in Zandvoort. Dan komt de Formule 1 weer naar Zandvoort. En Ria, die weet er wel raar mee, hoor. Als ik in Zandvoort ben, dan luister ik altijd naar ZFM. Ook naar Rob en Benno. Met het programma Zandvoort op zaterdag. En zij gaan naar Nieuwe naam nieuwe... Zandvoer tot een moeder 1. Laten horen.